het voorstel van PvdA en ChristenUnie om kinderen... na acht jaar verblijfsvergunning te geven... aan een kamerweerderij te helpen. De site van het scholierencomité LAX... waar kandidaten kunnen klagen over de eindexamens... lag aan het einde van de eerste examendag urenlang plat. De servers konden het aantal bezoekers niet aan. Er zijn tot nu toe bijna 4000 klachten binnengekomen. Vorig jaar lag het aantal aan het begin van de avond hoger. Het LAX denkt dat het onder meer te maken heeft met de storing... De meeste klachten gaan over het VWO-examen Nederlands. Ook waren er veel meldingen over het havo examen kunst... dat op de computer gemaakt moest worden. Zo klaagden studenten dat de computer op school het niet deed. Palestijnen in Israëlische gevangenissen stoppen met hun hongerstaking. Dat meldt de Palestijnse minister van Gevangenissaken. Zo'n 1600 tot 2000 Palestijnen protesteren al weken... met een hongerstaking tegen hun eenzame opsluiting... het verbod op familiebezoek en slechte medische zorg.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 Mijn tweede gast straks gaf zijn vaste baan op... om echt zelf iets te doen voor de kinderen in achterstandswijken. En mijn eerste gast nu staat morgen als een trotse pauw naast zijn superbus. Want die bus die ziet eruit als een 15 meter lange sportwagen. Kan 300 kilometer per uur rijden. En is een milieuvriendelijk alternatief voor auto, trein en gewone bus. Tenminste, dat vindt de uitvinder Wubbo Ockels. Goedenavond. Het is, ook zo. <laughs> het is ook zo. En morgen, ik zei het toch, een trotse pauw... Ja. presenteert u uh, uw superbus aan, uh, aan verkeersminister Schultz van Hagen. Um, mag ze zelf eigenlijk rijden morgen? Ja, maar uh, niet op de openbare weg. Niet, want we krijgen morgen het kenteken van haar. Hè. Dat is natuurlijk dat is de grote grap. Nou, heel hard werken, samenwerken met de Rijksdienstwegverkeer... Uh, eindelijk, en dat is een hele prestatie hoor... laten we even eerlijk zijn, mensen die <laughs> dat weten... Om, om, een, om een nieuwe auto, een heel totaal... en het is nog ineens een nieuwe auto, is een nieuwe, het is een superbus... zodat het een totaal nieuw voertuig... zo ver te krijgen dat je het op een nummerplaat hebt. Maar degene die erin rijdt op de openbare weg... moet wel een busrijbewijs hebben. En okay, uh, dat, dat heeft, heeft Melanie Schulz heeft het niet, maar... We doen het op vliegveld uh, Valkenburg, daar oude vliegveld Valkenburg, en uh, daar is niet openbare weg en daar mag ze wel rijden. Oké, okay. denkt u dat ze het gaat doen? <kwijden> ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, ik kan me anders niet voorstellen. Ze is uh, zo, het is nog redelijk jeugdig ja. en uh, ja, ik zou uitdagend kant... en uh, ja, die kans ik kan ik precies. Ja. dat geloof ik ook. Want uh, het is een enorm gevaarte. Ik heb hem even bekeken op het internet. Mm -hmm. uh, 15 meter lang. Het is ja. echt een, een zwarte sportwagen. Nou, hij lijkt Kunt u een beetje lang. beschrijven? Hij is, hij, is, ja, nou goed, bedoel, hij is net zo lang als een gewone bus, eigenlijk. Mm -hmm. En net zo breed, 2,5 meter. Hij is alleen veel lager. Hè. Gewone bussen zijn 3 tot 4 meter hoog. En dit hier praat je over 1,60 meter. Ja, als je hem beschrijft. Eh, je ziet heel erg duidelijk dat hij gemaakt is door iemand die komt uit de Formule 1-wereld. Eh, Antonio Terzi, eh, koning van de meid, die gewoon. Ja, in mij in de schoot is gevallen, eigenlijk. Die heeft haar kennis, zij komt uit de Formule 1-wereld, daarin gezet. Haar Italiaanse designgevoel. En de voorkant, de chauffeur zit in het midden. Je, je herkent echt wel een beetje een Formule 1-auto. Een achterkant met een grote diffuser. Ja, daar doet geen enkele sportwagen voor onder, zeg maar. Het is echt gewoon... Hij ziet er heel sportief en heel chic uit. Ja, mensen zeggen ook wel dat hij lijkt op een soort Batman, maar dan als een, als een bus. Ja, nou ja, ja. Hij, hij ziet er gewoon. Ja, het is een enorm sexy voertuig. Gewoon. <laughs> ja. als je, als je, en mensen die erin zitten, die voelen zich ook heel, heel trots. Ja. Hè? Uh, noem maar wat, we zijn ja. door Groningen heen gereden met de burgemeester, raadsleden. Nou, die zeggen allemaal van oh, je, je voelt je heel wat. En dat wil ik ook, want, want de, de, de emotie die hoort bij een normale auto is zo. Hè? En mensen die, die kopen niet allemaal de goedkoopste auto. Waarom niet? Omdat ze zich. Ja, stoerder voelen, lekkerder voelen, luxe voelen, meer betekenis hebben, noem maar op. Als ze dus in een de duurder auto zitten. En wat wij willen is dat openbaar vervoer eigenlijk dezelfde emotie pakt. Hè? Dus dat je, en daarom willen we ook, we zijn ook een concurrent voor de auto. Ja, u wil uh, dat je je koel voelt als je erin zit. Precies. Stapt. En niet maar, de sukkel die het openbaar vervoer uh, neemt. Nou ja, ja ik, ik ben wel als iemand die heel veel openbaar vervoer neemt. Maar als ik in een bushalte sta op het platteland ergens s avonds met slecht weer en hij rijdt een auto voorbij, en dan voel ik mij de loser... en is die auto of is de winnaar. Ja. Uh, maar als ik in Superbus zit, dan wil ik gewoon dat ik de winnaar ben. Ja. Uh, ook als ik een gewone auto voorbij ja. rijd. Ja. Nee, want eh, voor de goede orde, ben je bent natuurlijk helemaal niet een sukkel... vind ik, als nee. je het dan vervoer neemt. Maar u zegt, mensen vinden dat een beetje. En daarom willen we daar nou wat aan doen. Ja, en het hoeft ook niet meer. Hè. Kijk, kijk uh, Superbus heeft niet afgezien van dat het gewoon heel, heel luxe en chic eruit ziet... Uh, superbus gaat ook, is hoge snelheidsvervoer dus, dus, je moet het eigenlijk uh, beginnen te denken over eerst eens even snelheidstrein. Maar hij gaat niet van station A naar station B. Hij, uh, hij gaat van de gewone weg van zijn snelle baan af. Hij heeft een speciale snelle baan in het midden van de autosnelweg. Daar dat gaat is hij dan het idee, hè, dat idee dat hij er komt dan. Ja, ja. En dan gaat hij dus, daar kan hij vanaf. Dan kan hij op de gewone weg en dan mm -hmm. kan hij gewoon via de B wegen ook naar de dorpen toe. Ja. En dat is een enorm voordeel, want daarmee. Nou, is het wat eerlijker verdeeld? Hè? De, de, de, de, de, de high-tech, de leuke luxe dingen. die normaal eigenlijk alleen in de grote steden. bij de stations stopt, hè, de hoogsnelheidstrein. Uh, die Superbus die stopt overal. En dan ook nog voor de kosten van, van een treinkaartje. kan dus iemand gewoon een soort uh, Ferrari-ervaring beleven. Zeg maar. Zullen we eens even luisteren wat voor geluid hij eigenlijk maakt? <tied> Check the so. Dat is eigenlijk niks, hè? Ik hoor niks. Ja, want wat horen we wel? Ja, je hoort dus eigenlijk alleen met de banden over de weg. Uh, en, en als je erin zit en rijdt langzaam dan hoor je een beetje zoomen. Nou, Hij is puur elektrisch voertuig. Dat is ook de toekomst. Ja. Zo gaan we en het idee is, is dat iedereen in die bus uh, zijn eigen deur heeft die omhoog geklapt. hè? Er zitten acht deuren aan beide kanten van die vleugeldeuren. Er zitten drie personen naast elkaar. Dus de, ja, de beide uit. De Einde, die kunnen heel direct de deur uitstappen. Die van midden moet eventjes langs een passagier. Ja. Nou is het zo dat u dat, dat draait er vanaf. U bent natuurlijk ongelooflijk enthousiast. Uh, maar er was natuurlijk toch ook heel veel sceptisch. Hè? Mensen vonden het onrealistisch. Um, geldverspilling, et cetera. Ja, um, ja. Ja, hoe, hoe heeft u dat ervaren toen? Ja, nou ja Ik ken het wel een beetje. Hè. Ik wil het niet te veel generaliseren. Maar Nederland is wel een beetje het land van als je iets geks doet... dan hoef uh, je hoeft je hoofd niet boven het maaiveld uit te steken. Um, in Amerika bijvoorbeeld, waar ik een poos gewoond heb... als je daar met een, een nieuw idee komt, zeg ah, oh, tell me more about it, weet je wel, dat vinden ze allemaal... want dat geeft energie aan de mensen, enthousiasme. In Nederland is het een beetje eerst van, jongens... en, en ik heb dus inderdaad in het begin wel kritiek gehad. Mensen zeiden ook, zelfs een hoogleraar collega... die zei van, dat gaat niet lukken met zo'n accu, dat, dat kan gewoon niet. He, dat was hij van overtuigd, nou ja, nu is het er wel. Dus ik denk echt wel een beetje van wie het laatst lag, lag het beste... Uh, maar je moet gewoon wel echt doorzetten. Het is, ja. het is, om iets echt nieuws te doen moet je echt wel behoorlijk doorzetten... en de mensen blijven overtuigen. Ja. Maar goed, hij heeft natuurlijk ook een heleboel geld gekost. Hè? Ook geld uiteindelijk van de overheid. Die heeft meebetaald, miljoenen. Ja, het ja, ja, is wel grappig als je zegt heleboel geld. Want, want ik ben dus iemand die zegt, van, het heeft eigenlijk bijna niks gekost. Hm. He, want, want als je kijkt naar wat de industrie normaal nodig heeft... om een auto, nieuwe auto te ontwikkelen, dan praat je over honderden miljoenen... Uh, dat heeft ook de Nederlandse staat ook echt wel uiteindelijk ook uitgegeven aan bijvoorbeeld uh, onze automobielwereld in, in het oosten van het land. Ja, dus dat wij voor in totaal 9 miljoen een experimenteel prototype hebben kunnen neerzetten, dat is eigenlijk bijna een wonder. En dat komt omdat we in de universiteit ja, zo'n enorme ja, flexibiliteit hebben van mensen. We kunnen studenten inzetten, we kunnen dingen makkelijk uitzoeken. Mensen tenis. hebben lage salarissen, laten we eerlijk zijn, mm -hmm. werken we heel veel uren. Uh, en, en, en dus, dus relatief hebben... goedkoop, zegt u. En de mensen zijn relatief uh, goed ontwikkeld. Hè? We hebben dus hele knappe koppen. Ja. Ja. Nou is het zo, u wil uiteindelijk een alternatief zijn. Hè? Ja. En uh, u zegt, dat ding dat kan ongelooflijk hard gaan rijden. Mm -hmm. um, maar daarvoor, dat kan natuurlijk niet op de gewone snelweg. Dus daar moet nee. dan een busbaan komen ja. Ja. tussen de snelwegen in. Ja, hè? in de middenberm van de snelweg. In de middenberm. Ja. Ja. Kost natuurlijk ook geld. Natuurlijk, hè? Tuurlijk, ja. ja. Um, maar u denkt, nou, dat kunnen we misschien wel in het noorden doen. Want daar zijn plannen voor een trein. Ja. Maar we hebben gebeld met de verantwoordelijk gedeputeerde, mevrouw Poepjes. En ja. zij zegt, uh, ja, wij zien die bus eigenlijk voorlopig niet zitten. Wanneer je wat praktischer naar de plannen gaat kijken rondom de superbus... dan zijn ze helemaal niet zo praktisch. Als je bijvoorbeeld alleen maar kijkt naar het aantal personen... dat je gaat vervoeren op dit lijntje. Dat is zeg maar uh, 10.000 passagiers heen en weer. Er kunnen 25 maximaal in een bus... Zit je al 400 bussen te denken, reken je het nog meer om... dan is het helemaal in de spits, elke minuut, een bus. Dat zien wij niet zitten wat veiligheid betreft. En wat is dan uw antwoord daarop? Ja, ik weet dat mevrouw Poepjes of Siske Poepjes... Uh, die is uh, aarzelend, want die zit heel erg op de trein... Lijn. Ja, nou aarzelend, volgens mij wil ze het gewoon niet. Nee, nee, maar goed, nou ja, laten we eerst maar eens even kijken... hoe ver die trein komt. En als die trein er niet komt, dan, uh, dan denk ik dat de situatie ja. er anders uit Maar even inhoudelijk, want zij ze zegt... Ja, inhoudelijk, ja, nou, zij ze zegt er komen 10.000 passagiers per dag. En dat klopt. En, en alleen waar de rekenfout zit... is dat ze zegt dat er dan 400 bussen nodig zijn. Wij hebben... Uh, en het, nee, dat, dat is dan Connection. Die daar ervaring mee heeft. Die heeft uh, dat allemaal netjes uitgerekend. Wij hebben ongeveer 100 voertuigen nodig... voor het hele traject Heerenveen-Groningen en de omgeving. En daarmee gaan we inderdaad zo'n 10.000 mensen per dag vervoeren. Ja, dat klopt allemaal. En, en uh, ja, ik vraag me wel eens af... waar, uh, waar de mensen zoals uh, Sitske Poepkes haar informatie vandaan haalt. Ik weet het niet waar het vandaan komt. Maar het is is mij het, niet als gevraagd. zij die rekensom maakt... want ja. dat heeft ze natuurlijk toch gedaan ook met mensen die haar adviseren... Mm -hmm. want ja. Uh, ja, ik bedoel, Friesland wil vast ook duurzaam zijn. Ja. Dus dan is het toch zo, dat, dat is toch gewoon een gegeven... Nee, dat we dan nee, een heleboel dan bussen je... achter elkaar moeten gaan rijden. Ja, natuurlijk. En dat, dat bedoel, als het 100... daar 200 km per uur rijdt... Dat, dat, ja, dat, dat klinkt niet heel erg prettig. Als je dan weet dat uh, op één um, Ja, maar misschien je, een je maakt een achter... fout. Je maakt ja. een fout, je gaat uit van een bepaald beeld... wat gewoon misschien helemaal niet klopt. Kijk... 250 km per uur rijden vinden wij in Nederland een beetje raar. Mm -hmm. Omdat we dat in de auto's niet doen. Dat doen we in Duitsland wel, maar dat doen we in Nederland niet. In de trein doen we dat wel. Uh, maar een trein die heeft 10 kilometer nodig om tot stilstand te komen. Een superbus heeft iets van 200 meter nodig om tot stilstand te komen. Net als een hele goede sportwagen. Sportwagens rijden met 250 km per uur. Met 2, 3 seconden achter elkaar. En men noemt dat veilig. Wij doen het met 5, 6 seconden. Dat is dus gewoon veilig. Dat het niet past nog in het beeld. Kijk, maar dat is het probleem natuurlijk met superbus. Voor heel veel mensen is het zo nieuw mm -hmm. dat ze gewoon ja, aarzelend zijn. Voor mevrouw Poepjes ook. Die, die, die, die, die weet nog niet zo goed wat dat is. En gaat dan, ja, neemt dan de losse vlodders van andere mensen over. Ja, en die om gaat dan, dan in de weerstand. Die wil het niet. Ik precies. Het niet. En, en wat ik nou eigenlijk wil, en ik denk ook dat dat gaat lukken... Want kijk, mevrouw Poepjes is natuurlijk een wezen gedeputeerde. Mm -hmm. Hè, dus een bestuurder die uiteindelijk dat moet doen wat de bevolking wil. Ik heb haar tegen haar ook gezegd... Ik zei, eens voor welk recht heb je eigenlijk om de jeugd van de toekomst zo'n mooi nieuw geavanceerd openbaar vervoer te onthouden. Want als er één probleem is in, in, in de streken, de regio's van Friesland en Groningen... dan is dat dat de jeugd niet ziet dat de provincie werkelijk meedoet in het werkelijke gebeuren. Daarom trekken ze naar, naar het westen toe. Dus je moet gewoon omarmen dat je high-tech... In je omgeving haalt. Dat je dat, je, dat je dat naar drachten brengt, zodat er ja. delegaties van. Je krijgt een wereldprimeur. Ja. Laat weer eerlijk zijn. Ja. Ja. Dus u zegt: grijp je kans, ja. provincie Friesland. Absolute. Informeer je. En het en, en, ja. blijkt uit onderzoek, zegt u dat het wel degelijk kan. Ja. Het enige wat ik nog zat te denken, toen ik mij zat voor te stellen, die superbus die daar dus met 250 kilometer rijdt. Daar zit iemand achter het stuur. Dat klopt. Ja. Met 250 kilometer ja. per uur. En die hoeft maar eventjes niet op te letten of ze mobiel gaat. Ja, maar zo werkt het niet. Nee, eh, we hebben. Eh, laten we even eerlijk zijn, wij zijn natuurlijk ook niet van gisteren. Hè? We komen uiteindelijk uit, ja. een, uit een faculteit van lucht- en ruimtevaart. Ja, dus dus... Wij, wij, nou, 250 km per uur wordt voornamelijk automatisch gereden. Dan hebben we een radar die kijkt een paar honderd meter vooruit. We hebben radars die opzij kijken. Er zitten vangrails aan beide kanten. En de superbus rijdt eigenlijk zelf. De, de chauffeursrol is meer net zoals een captain van een vliegtuig. Dat hij een supervisor is, hij kijkt gewoon werken alle systemen goed en wat dan ook. En er zitten heel veel veiligheidsautomatiseringen in. Dus bijvoorbeeld als er een steen op de weg ligt, dat wordt door de radar gezien... gaat het automatisch langzamer rijden. Okay. Als die 100 rijdt op de gewone snelweg, dan wordt die geholpen... net als een hele luxe auto, doordat, bewijzen, doordat je koerscontrole hebt... en dat je ook eventuele botsingen, dat je leencontrole kan doen. En als hij langzaam rijdt, dan rijdt de chauffeur helemaal ja. zelf. Ja. Maar goed, tot slot, hè? want die gedeputeerde die we net gehoord hebben, ja. zij is verantwoordelijk ervoor. Ja. Het klinkt alsof zij er voorlopig in elk geval niet voor te porren is. Dus wat nee. gebeurt er met de Superbus? Morgen wordt die gelanceerd. Ja, en overmorgen, dat is misschien wel verstandig ja. leuk om te zeggen. Overmorgen is Superbus in Leeuwarden. Ja. <coughs> maar dan niet voor de gedeputeerde, maar voor de Statenleden. Want uiteindelijk zijn het de Statenleden die gaan beslissen ah. of Superbus wel of niet voor Herenveen Groningen in aanmerking komt. Ja, en u denkt daarna, nou, als die erin gereden hebben dan gaan ze nog wel eens eventjes uh, wellicht... Tot nu toe, iedereen die erin gereden heeft, is helemaal weg. Die zegt, jongens, dit is zo fantastisch. Ja. Uh, het enige wat er nu nog moet komen... is dat, dat de mensen in het noorden het gaan durven. En uh, waar ik mee bezig ben... is om die uh, onweerstaanbare offer uh, te maken voor hun. We zijn ontzettend benieuwd hoe het allemaal gaat aflopen. Of je inderdaad hier gaat rijden in Nederland, het badmobiel. Heel hartelijk dank voor uw komst. Alsjeblieft. Ik sprak met Wubbo als hoogleraar Duurzame Technologie. En morgen is dus de presentatie van de Superbus op het vliegveld Valkenburg. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. Mijn tweede gast van vanavond krijgt morgen van prinses Maxima een appeltje van oranje. En dat is een prijs van 15.000 euro voor een project dat op een succesvolle manier groepen mensen verbindt. Nou, en dat heeft mijn gast gedaan met zijn project Koolzaad. Goedenavond, Edward Boelen. Goedenavond. Gefeliciteerd, u bent ja. een van de drie winnaars dit jaar. Klopt, dankjewel. Top, top. Ja, zeker. U, precies. Um, het is de tiende keer nu dat die appeltjes worden uitgereikt. Morgen is dus die uitreiking. Uh, we hebben de directeur van het Oranje Fonds, dat is Ronald van der Giesen, gebeld. En hij ja. zegt het volgende over uw project. Okay. We hebben koolzaad voor een appeltje van oranje uitgekozen... omdat zij op een hele goede manier het mogelijk maken... dat kinderen uit achterstandswijken, waar groen vaak ver te zoeken is... toch in contact komen met groen, met tuinieren en met manier om daar ook nog een beetje sociale lol aan te beleven. En hoe heeft koolzaad dan dat uiteindelijk vormgegeven? Hoe heeft koolzaad dat uiteindelijk vormgegeven? Um, misschien is het goed om een stukje historie te doen... Um, Drie jaar geleden kwamen wij terecht in een buurtje in Rotterdam. Dat heet Kol. Uh, en gingen wij met kinderen op zoek, met groepjes kinderen... Uh, op zoek naar hoe zij hun buurt ervaren en beleven. Ik had een architect uitgenodigd aan Leid. En ik had gevraagd aan Leid... wil jij met die kinderen routes door de buurt lopen... en laat ze foto's maken om te kijken van... Uh, uh, waar zijn ze mee beter bezig? Wat, wat beweegt ze? Waar zijn ze over tevreden? Waar zijn ze niet over ja. tevreden? En um, nou, die kinderen kwamen allemaal terug. We hadden tussen de 600 en 700 foto's. En wat bleek? Dat die kinderen voor 60% groen hadden gefotografeerd in hun buurt. En wij zaten op de, op de rit om. Het gaat over wipkippen, over een plein herinrichten, over oversteekplekken. Zij kwamen met groen. En zo agendeerden ze eigenlijk het groen, uh, het groen bij ons. En moesten wij wel gaan nadenken met beleidsbepalers en met portefeuillehouders. Ja, Hoe doen we dat dan in een buurtje waar amper ruimte is en geen groen is? Ja. Dus um, nou, uh, het eerste idee was... Uh, we gaan met kinderen mobiele tuintjes bouwen. Maar of die laten we bouwen, die mogen ze hebben... dan kunnen ze zelf op een stukje groen ergens in de buurt... daar kunnen ze zelf radijsjes kweken, sla en noem maar op. Ja. En uh, die hadden we laten maken. We hadden er 50 staan. En uh, smiddags uh, gingen we die uitdelen. Binnen de kortste keer waren we er van 50 af. Een paar weken later loop ik door de buurt... en uh, hoor ik zo een buurtbewoner vader roepen... Hé, hey Edward, we hebben vanavond een klein duimpje slaap. op. Nou, en dus... Zo zijn we dat we helemaal gaan opbouwen. Later is er een kas op een stukje grond bijgekomen. Ja. Want u merkte dus dat er inderdaad vanuit die kinderen intrinsiek behoefte was aan groen. En ja. wat, wat gebeurt er dan met kinderen? Wat heeft u gemerkt? Um, het interesseert ze, het boeit ze en het verwondert ze ook wel. Kijk, kinderen in de stad hebben van nature niet zoveel meer de binding van waar hun voeding vandaan komt. Het komt uit de supermarkt, maar hoe het daar is gekomen en uh, hoe het gegroeid is, dat is nog een vraagteken. En als je dan uitlegt, uh, een van onze lessen is bijvoorbeeld met kinderen, is ga maar op zoek naar zaadjes in een vrucht. Of in een komkommer, of op een aardbei. Nou, in de aardbei snijden ze hem al open, dan blijkt hij op de huid te zitten. Maar um, nou, dat, dat, dat boeit ze wel. En zeker als ze het zelf mogen zaaien. En zelf mogen onderhouden. En uiteindelijk ook zelf mogen oogsten en opeten. Maar gebeurt dit niet gewoon op school eigenlijk? Bijvoorbeeld in Rotterdam? Jawel. Uh, uh, uh, je kan ook een schooltuintje uh, krijgen. Maar vaak liggen de schooltuintjes wat aan de, in de periferie van de stad. En dat is voor Kinderen vaak een, nou, best wel een heikel punt om daar te komen. Dus vervoer is dan een issue. En wij hebben een tuintje ontwikkeld die gewoon in jouw buurt past. Dat zijn vaak vierkante meter tuintjes. En uh, kan je dag en nacht, ik riep wel eens... eigenlijk als ze ochtends hun oogjes open doen... moeten ze rechtstreeks in dat tuintje kunnen kijken. En dat als ze denken, oh ja, dan moet ik nog even water geven... moet er even naar kijken. En werkt dat inderdaad zo? Ja. Ja, ze zijn. Uh, um, wij zitten nu bijvoorbeeld in de buurt, in de jaffa buurt En uh, daar had de woningcorporatie heeft een uh, woonblok ge gesloopt. En dan ligt het even leeg, uh, stil. En nou, daar gingen wij kijken. En uh, dan dachten we, nou. Als we hier 15 van die tuintjes neerzetten voor die kinderen. Nou, dat, dat is een mooie start. Nou, ik moet je nu zeggen: we zijn nu een jaar verder. En er staan er meer dan 65. En uh, ja, de kinderen hebben het allemaal over hun, hun tuintje. Ja. En ja. komen naar schooltijd even kijken. Ja. En wat gebeurt er tussen die kinderen? Want... Ja, want je, het zijn vaak werelden die bij elkaar komen. Dus zo'n plek wordt eigenlijk een, on een nieuwe ontmoetingsplek. En uh, wij gingen een filmpje, Er werd een filmpje van ons gemaakt door het Oranjefonds... in het kader van die appeltjes. En dat zag ik terug. Mm -hmm. En uh, daar waren ook drie kids geïnterviewd. En wat me meest raakte, was eigenlijk dat een van die kinderen zei... en ik doe nieuwe vriendjes op. En dat is precies ook wel de kern van uh, waar het bij ons om gaat... Is dat je nieuwe mensen ontmoet en dat je sociale vaardigheden oefent. En wij roepen wel eens uh, uh, uh, dat sociale vaardigheden... Als je, als je daar goed in bent, kom je ook verder in het leven. Dus, nou... En de ouders van die kinderen, hebben die nog enige bemoeienis eigenlijk? Wij vragen altijd of ouders meekomen. In het begin, uh, uh, wij programmeren ook met verschillende organisaties die daar ook actief zijn. Die krijgen ook een aantal tuintjes. En we vragen ook altijd aan ouders of ze mee willen komen. En uh, Het is geen must, maar uiteindelijk uh, uh, staan er ook tien of 15 moeders mee te doen. hoor. En die willen dan ook uiteindelijk een eigen tuintje. Ja, want het is natuurlijk een achterstandswijk... Hè, waar u uh, deze tuinen probeert, uh, wel, of niet? Ja, achterstandswijk vind ik altijd zo... Dat klinkt het <laughs> naar. Ja, daar dat doe ik die kinderen geen recht aan, heb ik het gevoel. Maar nee. het zijn altijd wel buurten... Nou ja, waar het, waar het sociaal evenwicht... Uh, uh, uh, uh, nou ja, weet je wel... Ja, lastige buurten. Lastige buurten, ja. Zeg ja. het zo goed? Ja, lastige buurten soms, ja. En is daar dan uh, niet ook nog een groepje... Uh, jongens, dat dan denkt wij doen helemaal niet mee, want er zijn natuurlijk altijd jongens die niet ja. mee willen doen, die dan denken: 'snachts, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan het ergens even lekker mollen. Ja, dat gebeurt nee, ook. Nou, Je hebt ook wel eens kinderen die zich niet gedragen, maar ja. um, omdat er veel buurbewoners bij betrokken zijn en die kijken ook op het gebiedje uit, en uh, um, nou, die willen niet dat hun tuintje gemold wordt.' houden ze ook wel wat toezicht. Soms vinden ze het moeilijk om daar wat van te zeggen. Maar dan kom ik s ochtends aan en dan komt er een buurbewoner naar me toe... en die zegt dan, joh, Edward, gisteren waren die en die kinderen... Uh, waren bezig om in de kast dingen te slopen of wat dan ook. Ik zeg, nou, het is goed dat ik weet, dan kunnen we daar werk van maken. Zoek je de school op en kijk je of je die, nou, de kinderen die het gedaan hebben... dat je daarmee in gesprek kan okay, of de moeders erbij betrekken. En ja, natuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Dat, hoort, wat... dat is ook trainen van sociaal gedrag. Ja, precies, want hoe gaat zo'n gesprek dan? Nou, dat je gehoord hebt. Uh, je gaat eerst na om te ja. kijken of het echt zo is, ja. weet je wel. Nou, maar wat zeggen ze dan, als, als ze uiteindelijk inderdaad blijven... Nou, het dat... begint vaak met de ontkenning van nee, dat heb ik niet gedaan of wat. dan ook, maar als, ik dan eventjes, uh, eh, als we dan even doorvragen. Nee, oké, okay, ja, maar dat moest van die en ik ben bang voor die. En ja. Dan komt het dan wel naar boven en dan probeer je ook uit te leggen. Maar leidt dat dan uiteindelijk tot iets... Ik bedoel, gaan ze dan bijvoorbeeld ook meedoen? Of, ik ja, bedoel, dan is nee, dat... maar sommige van die lastige uh, uh, jongetjes die de dag en nacht een beetje rondstruinen. Als ze het goed doen, en het, dan is het belonen van goed gedrag altijd zinniger dan het straffen van Zeker. slecht gedrag. Dus dan kan hij van mij wel een tuinpak verdienen. En dan uh, maken we hem, zeg maar, de oppermeester in de, hè, in de tuin. Maar dan moet hij zich wel gedragen. Ja, en dat werkt. Ja, dat werkt, want hij is trots op dat tuintje. En ja. hij, gaat, hij gaat die eigen hij uh, bijna verdedigen. Alleen als die jongens dan wat te groot worden, dan houdt het op. Nou is het zo dat dit project, hè, Koolzaad, ja. dat is uh, een project van stichting Buurlab. Dat heeft u mede opgericht, ja. 2007, een aantal jaar geleden dus. Uh, u had daarvoor gewoon een, een heel baan. Ja. Uh, u was directeur van een organisatie op het gebied van kinderopvang. Ja, en welzijn. En peuterspeelzalen, en, peuterspeelzalen. Ja, ja. en op een gegeven moment was er een dag dat u dacht... nee, ik moet iets tastbaarders doen. Ja, da, samen met mijn collega Bart Kleijweg. Uh, wij werkten bij de, dezelfde stichting, uh, organisatie. En um, ik weet nog wel dat we op een gegeven moment... ziekteverzuimcijfers zaten na te kijken. Dat was iets van 230 man. En toen had ik echt zoiets van... Um, is dit nog wel wat ik graag wil? Is dit nog wel, heeft dit nog wel mijn passie... Uh, uh, nou, het antwoord was duidelijk nee. Mm -hmm. Dus dan ga je ook een traject in. En Bart zag ik ook zo zitten. Ik zeg, Bart, wil jij dit nog langer doen? Uiteindelijk gingen we samen in gesprek met elkaar... en gingen we ideeën maken over nou, wat we dan wel zouden willen ja. doen. En we zouden weer dolgraag terug willen in allerlei buurten... met mensen, met buurbewoners in gesprek. Um, kijken wat ze raakt, wat ze bezighoudt. En daar creatieve oplossingen op verzinnen. Dus daarom heten wij ook BuurtLab. Buurt als schaal waarop het plaatsvindt. En lab van laboratorium ontwikkelen. En hoe komt u er dan bij dat u dat inderdaad als persoon wilt... in die buurt iets betekenen? Ja, omdat ik ook wel vind dat ik... Weet je, ik ben er ook wel goed in, vind ik zelf. Dus je doet graag, ja, je vind, doet graag dingen waar je goed in bent. Ja. En um, je ziet... Je maakt je ook hard voor, uh, zeker in een stad als Rotterdam... dat de jeugd heeft de toekomst. Maar als ik zie hoe er af en toe verdeeld worden in een stad... Dan vraag ik me nog wel eens af of de jeugd de toekomst heeft. Dus ik vind het wel belangrijk dat, hè, dat kinderen gewoon euh, nou, een goede start krijgen... en sociaal vaardig worden en gezond zijn. Ja. En u dacht, daar ga ik gewoon wat persoonlijk voor inzetten? Ja, daar ga ik me gewoon persoonlijk voor inzetten. Daar ga ik me hard voor maken. Ja, met, met mijn poot in de klei. Ja, ja. pionieren. Letterlijk. Pionieren, ja. ja. Nou is het zo dat u krijgt dus zo'n appeltje van oranje... van vins ja. is maximaal morgen... Um... 15.000 euro, maar ook een, een beeldje van, uh, van de koningin, hè? Ja. zit erbij? Er zit een bronzen beeldje bij en ze heeft het zelf ontworpen. Ja. Ja, en er, zijn, er is nog een variant, heb ik begrepen. Want er zijn uh, gewone appeltjes en er is een groot appeltje. Het grote appeltje is natuurlijk wat zwaarder, hè, omdat het van brons is. Maar dat horen we morgen pas. Welke u krijgt? Ja, welke u krijgt. Nou. Zijn de andere twee uh, uh, prijswinnaars ook hele bijzondere dingen? Dus ja. die gun ik het net zo hard hoor. Ja, waar komt die te staan, dat beeldje? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik heb nog niet, ik over, niet over, nagedacht. over nagedacht. Nee, nee. Ik denk dat ik hem uh, die woensdag hebben wij weer uh, in de buurt, hebben wij weer koolzaad. En uh, uh, dat ik hem meeneem voor die kinderen om te laten zien en het verhaal erbij vertelt. Ja, en uh, natuurlijk de, de prinsessen. Ik bedoel, ja. uh, moeten we een pak aan en zo? Of gelden er helemaal geen regels? Nou, de. Daar hebben we weinig over gehoord. De vorige keer, uh, wij hebben vorig jaar... Prins, Prinses Maxima bezoek gehad. En uh, werkbezoek gehad. En uh, toen had ik geen stropdas op. En, uh, bij het fonds zaten ze al een beetje te narren. Ed, uh, Edward, als je nu gaat, moet er wel een das bij. Dus ik heb netjes een stropdas gekocht. En netjes in pak. Het is ook de dag van je leven, want daar, ik, waarschijnlijk kom ik nooit meer op nooit einde op die manier. Nee. Nou is het zo dat dit project dus in Rotterdam is? Ja. En u bent uh, uiteindelijk van zins om dat door heel Nederland uiteindelijk uh, te realiseren? Ja, ik vind het, het is altijd een woordje, dan noemen we dat opschalen. Ja. Dus, uh, maar het lijkt ons leuk als het ook uh, uh, ontkient in andere buurten. We zijn bezig in Den Haag, we zijn bezig in Amsterdam. En, uh, nou, dus die 15.000 euro is mooi meegenomen. Kunnen we de stad inlopen en zeggen: Kijk, dit investeren wij al en nu de rest. En zorgen dat het van de grond komt. Nou, wat een uh, geweldig project. Ja, Dank voor uw komst. Kom. Edward Boele, initiator dus van het kolzaadproject En winnaar van een appeltje van oranje. En uh, veel plezier morgen bij de ja, aanschrijving. Nee, nou, ja, we gaan genieten. niet. Dank u wel. Dit was hem weer, de uitzending van vandaag van Twee Dingen. Op onze site, tweedingen.nl, eh, informatie over onze gasten. En daar kunt u ook reacties achterlaten in ons gastenboek. En twitteren kan uiteraard ook, hashtag of tweedingen. Straks BNN2D, Veen over wat zijn jouw onderwerpen? We hebben het over um, Tovic Dibi met Maurice de Hond. Gaat hij überhaupt een kans maken tegenover Jolande ja? Sap? Uh, nou, dat, we zijn benieuwd. Uh, ja, nou dat hoor je zo meteen over een minuutje of tien van Maurice de Hond. En verder, uh, waar is het oranje gevoel? Ik weet niet of jij er al een beetje last van hebt, maar ik heb het nog niet. En ik oh, giet... je bedoelt het EK. Ik dacht Precies. Ja, nee. ja. <laughs> nou, een beetje. Ik zat in mijn agenda te kijken wanneer die wedstrijden waren. Heb ik erin opgeschreven? Oh, dat is jouw oranje gevoel. Precies, dan ontstaat het dan kind het ermee. Ja. Het. Nou ja, ik, ik merk het zelf nog niet heel zo erg, de mensen om me heen ook niet. Het ziet ook niet echt enorm van Oranje Straten. En wij vragen nee, ons af, uh, hoe kan dat? Vier jaar geleden was het uh, veel heftiger al om, dit, uh, om deze tijd. En Jocko de Wit is hier van de Oranje Campings. in Dries Roelfink, onder andere. En verder is het maandag, dus sport met Ermen Wenemars. Nou, dat allemaal en nog veel meer. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier Schertkluk. Radio 1. Het NOS Journaal. In Griekenland gaat het overleg over de vorming van een nieuwe regering morgen verder. De onderhandelaars zijn er vanavond niet uitgekomen. President Papoulias heeft alle partijen behalve de extreemrechtse Gouden Dageraad uitgenodigd om verder te praten. Het linkse Sy Syrische Verbond en Democratisch Links hebben toegezegd dat ze morgen bij het overleg zijn. President Papoulias wil een zakenkabinet dat de economische crisis het hoofd moet bieden. En als hij er morgen niet in slaagt erover afspraken te maken, komen er volgende maand nieuwe verkiezingen. Asielkinderen die in Nederland zijn geworteld moeten voorlopig niet worden uitgezet, dat zegt Kinderombudsman Mark Dullard. Hij heeft op de Tweede Kamer op de uitzetting van deze asielkinderen controversieel te verklaren. Dullard wil zo voorkomen dat tientallen kinderen de komende maanden worden uitgezet, woensdag bespreekt de Kamer welke zaken zo gevoelig liggen dat ze moeten wachten tot na de verkiezingen. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 14 mei, drie over half negen. Goedenavond. Tovik Dibi wil lijsttrekker van GroenLinks worden. Maakt die kans? En kan hij GroenLinks groter maken dan Jolanda Sap dat kan? Dat vertelt Maurice de hond je zometeen. Maar waar blijft de oranje gekte? Ik weet niet of Twan er alles van vanuit, heb jij er last van? Twan de Oranje Gekte? Nee, nee, nee. nee Eigenlijk nee. helemaal niet. Nee, jarig, nee. Nee. Nee. Nou, rond kwart voor tien uh, zijn hier de kenners... Uh, waaronder Jokker de Wit van Oranje Camping en Dries Rolfink... over waar blijft die, die Oranje Gekte. En was het inderdaad vier jaar geleden uh, veel heftiger op dit moment al. Daarover gaat het dus. En we houden die op de hoogte van de ontwikkeling in Griekenland. Um, dat allemaal en nog veel meer. En Joris Kreugel die deelt zijn geluksdubbeltje uit in Inschede. En dit keer geef ik mijn moeder... En een zoon, die is er alleen helaas niet bij. Maar ze zijn beide geschorst bij de voetbalclub en ze mogen de trein niet meer op. En ze hebben een hoge weken gehuurd om toch de wedstrijden van de A1 te kunnen volgen. En hoe hoog hing je boven het veld? 20 meter. Zometeen hebben we het over de serie Penosa. Daar komt een tweede deel van. Maar wat nog misschien wel veel mooier is. Amerika, daar zijn ze onder de indruk. En die hebben de serie aangekocht. En dan gaan ze, of tenminste, ze gaan er een Amerikaanse remake van maken. Daar heb ik het zo meteen over met Alain de Levita, de producent daarvan. Alleen, goedenavond. Goedenavond. Maar eerst wil ik even weten, wat heb jij vandaag zoal uitgesproken? Nou, eigenlijk best hard gewerkt, moet ik zeggen. Uh, we zijn net verhuisd met het bedrijf. En uh, dus ik heb dozen uitgepakt. en... Uh... En verder allemaal besprekingen. Dus het was eigenlijk een drukke dag gewoon. Besprekingen ook over Penosa in Amerika? Oké. Okay. Of niet? Ja, ja, nou, het is verkocht. Dus eigenlijk uh, hoef je, je daar niet zoveel meer over te bespreken. Behalve dan uh, het heel boel mensen bellen en uh, willen weten hoe het zit. Ja. En, uh, een beetje leuk, maar niet echt uh, de onderhandelingen. Al die dingen die zijn allemaal al geweest. gaan we het zo over hebben. Tot zo meteen. Oké. Okay. Maar eerst het sportnieuws met ja, Tom dus. Hallo, Willem. Hallo. Ruud van Isselo, ja, die stopt ermee. Hij heeft uh, vandaag officieel bekendgemaakt dat hij op 35-jarige leeftijd voor genoeg, uh, ja, genoeg vindt. Gisteren speelde hij zijn laatste wedstrijd. Hij viel een uh, kwartier voor tijd in bij Malaga tegen Gigon. En droeg zo nog een klein steentje bij aan het bereiken van de Champions League voorhonden. En dat maakte het afscheid wat gemakkelijker. Het is een fantastisch moment om, voor mij om, uh, om, uh, om te stoppen.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 Aan mezelf werken om het maximale te kunnen presteren... is het niet meer voldoende dan... Dan is het beter om, uh, om te stoppen. Mooie carrière had hij. Den Bosch, Heerenveen, PSV, Manchester United, Real Madrid... ...Hamburger, SV en dus ook nog Malaga. En Daarnaast kwam hij uit een 70 in het land... ...waarin hij 35 keer scoorde. Ja, en uh, over de oranje rechter gesproken. Luc de Jong en Ola John van FC Twente... ...hebben het trainingskamp van het Nederlands elftal in Hoenderloo ...al na een paar uur verlaten. John kampt met een enkele blessure... ...en de jongens oververmoeid krijgt rust. Ghanid boulou en Kevin Stroopman... ...hielden de training ook al snel voor gezien. Ze kampen met kleine pijntjes en Alexander Butner vertrok weer snel naar Vitesse voor de laatste playoff-wedstrijden. Al deze spelers zijn overigens zeker nog niet afgeschreven voor het verdere traject. Wondscoach Bert van Moijk Maak maakt donderdag bekend... wie er meegaan naar het volgende trainingskamp in Lausanne. Een sommige bericht tot slot, Michele Kraitje, is lang uitgeschakeld. Ze moet geopereerd worden aan haar rechterknie. En ze mist hoe dan ook Roland Garros, Wimbledon... en misschien, als ze zich had gekwalificeerd, de Olympische Spelen. Vanaf tien uur in langste lijn verdere details. En ook een portret van Furkan Alakmak. De man die gisteren FC twente uit de play-offs schoot en de presentatie van Mark van Bommel als hernieuwde PSV'er. Dat is zielig was het, hè, met Mark? Ja, het weekend. Oh. Oh. hij sprak overigens wel fantastisch Italiaans. Nou, dat viel me ook op. Ja, ja. ja. en dat heeft hij toch een, een kleine anderhalf jaar allemaal geleerd. Maar hij kiest dus echt voor zijn gezin, daar komt het op neer. Dat vind jij leuk, hè? Sympathiek. Nee, ja. Dat, nee, ja. <laughs> ik vond het ah. onmerkelijk. Ik dacht, ben je profvoetballer? Ja, nou ja, maar als je zo lang een je carrière al... hebt gehad... en je hebt er bij zulke mooie clubs gespeeld. Bij Barcelona, bij Bayern, bij, bij AC Milan. Ja, nou, dan, dan vind ik het wel leuk dat je dan aan de toekomst gaat denken. Zijn kinderen gaan naar school. Nou ja, ja. mooi moment. Ja, maar volgens mij had hij het er nogal moeilijk bij. Je moest zo hard janken. Dat ja, maar dat AC Milan ja, is, is een hele waar. warme club. En, en uh, om daar weg te gaan, ja, pijn in het hart. Ja. We hebben het er straks ook nog even over met Erwin Wennemarsen rond de tien over negen. En het is een goede bekende van Erwin en die vond het ook opmerkelijk. Dankjewel. Oké. Okay. Radio 1, PNN Today. Met Jolande zal ik vooral uh, proberen duidelijk te maken dat ik geschikt ben voor deze functie. Dat ik meer kan betekenen voor GroenLinks en dat ik um, de partij weer een radicale vernieuwingspartij kan maken. Tovik Dibi kan GroenLinks groter maken dan ooit. Dat denkt hij zelf tenminste. Hij meldde zich vandaag dus officieel als kandidaat lijsttrekker en daarmee opent hij dus direct de aanval op Jolande Sap. Morris Hond, goedenavond. Goedenavond. Tovik heeft ook al een slogan. Um, heb je die al gehoord? Juist ja, iets van bam. Ja, luister even mee. One, the whole move, bam. Ja, uh, bam. Oftewel, je maait het gras voor mijn voeten weg, is de Hond. Inderdaad, het was BAM. En het, uh, volgens mij kent ik ken het van de New Kids, van die serie en van de tv. Um, is het een goede, vind je, een goede slogan? Ja, ja, het is in ieder geval vernieuwend en verfrissend wat hij aan het doen is. Uh, A, is hij heel duidelijk ten opzichte van Jolanda en Niet zoals bij het CDA, waar ze amper op elkaar afgaan. En twee, laat hij ook zien dat hij onderscheidend wil zijn. Door BAM. Ah, door BAM en door uh, de, wat hij allemaal heeft aangekondigd. Dus ja. ik denk dat de GroenLinks uh, leden echt wat te kiezen hebben. Even trouwens, heel even. vind je BAM beter dan eerlijk helder Henk? Ja, dat weet ik niet. Kijk, op een gegeven moment gaan we, iedereen gaat iedereen er wel over praten. En als hij het een, belangrijk is dat hij het ook een lading geeft... als hij vertelt wat hij ermee bedoelt... dan zal het misschien ook best uh, kunnen gaan werken. Ja, nou, hij heeft al gezegd dat hij iets anders wil gaan doen, hè, met meer energie. Um, nou ja, ik weet niet, wat noemde hij allemaal nog meer? Jij hebt het denk ik beter gezien dan ik. Ja, nou duidelijk onderscheidend. vernieuwend. Uh, gewoon niemand op een nieuwe manier uh, met politiek omgaan, op ja. een nieuwe manier met de economie omgaan. Ja, en het moet dan natuurlijk allemaal nog een beetje duidelijk worden wat hij daar precies mee bedoelt. Maar over zijn populariteit. Jij ja, hebt vorige week, toen het nieuws al uitkwam met over DIBE, heb jij gepeild onder de GroenLinks kiezers. En hij deed het heel goed daar, hè? Ja, hij deed het uh, vrijwel net zo goed als uh, Jolanda Sap. En je moet echt bedenken: kijk, GroenLinks uh, kiezers, ik weet niet precies de leden, maar ik ieder geval de kiezers zijn vooral jongeren in de wat uh, met name hoger opgeleiden, bijvoorbeeld in de universiteitssteden, zoals Nijmegen, Utrecht, Amsterdam scoort GroenLinks uh -huh. goed. En um, ja, daar kan een, een wat andere aanpak, kan best eens een keer, uh, in ieder geval bij de kiezers, uh, aanspreken. Maar wat gaat hij dan anders doen dan Sap? Heb jij daar een beetje een, be een beeld van? Nou ja, de, ook dat weet ik niet precies, maar uh, kijk, uh, wat je bij alle partijen ziet, en je ziet ook bij, bij het CDA bijvoorbeeld die Mona Keizer. Dat er een soort min of meer uh, bij de kiezers. een wat afkeer is van het bestaande. en uh, dat men gauw uh, in, het, in het andere wil gaan. Uh, dat, dat dat misschien wel beter is. En dat betekent dat iedereen die, ge, die verbonden is met het bestaande. het moeilijker heeft. Um, ja, goed, we hebben gezien hoe het met Samsung nu gaat. maar ja, dat ligt dan weer aan het Koendersakkoord. Maar er wordt natuurlijk wel. als je kijkt naar het Koendersakkoord. of, of Lenteakkoord, zo je wil. Um Eigenlijk ging het daardoor een beetje wat makkelijker met GroenLinks. Weer, ik geloof, drie zetels erbij in jouw peiling. Het is natuurlijk wel een beetje het gevaar dat nu de kiezers denken... ja, wat een gerommel binnen die partij GroenLinks... en dat dat weer dan van de zetels afgaat. Ja, je hebt het bij alle partijen eigenlijk gezien. Een echte strijd om de, om de leider. Dat geeft veel meer aandacht voor de partij. En dat kan ook uh, ten voordele werken. En daarna is er, ja, is er een winnaar. En dan heb je toch nog, wat is het, ruim... Tweeënhalve maand voordat er verkiezingen zijn. Ja, ja bij PvdA was het natuurlijk, liep dat uh, qua media-aandacht supergoed. Uh, CDA, nou ja, volgens mij ook niet te klagen over media-aandacht. Dus je denkt dat, dat, dat zou ze nog wel eens goed kunnen doen? Ja, met één, één gevaar. De termijn waar het over loopt, is nogal lang. Want uh, zoals ik begreep, eind juni valt uiteindelijk de keuze. En ik denk dat dat uh, te lang is. En dan krijg je ook nog allemaal voetbal. Zodat het ook de belangstelling wat weggaat. Als hij dan echt die strijd aangaat, probeer het dan, zeker als het er maar twee zijn, probeer het dan in twee, drie weken te klaren en er niet uh, zes weken over te doen. Maar even Maurice, het is Maurice, als ik, als ik kijk naar, naar Tove Dibi, dan zie ik een heel lief, integer jongetje met hele mooie lange wimpers. Maar sorry, maar dat is toch niet de leider van een partij? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, het kan best zijn dat Sap een voordeel heeft. Maar bedenk wel dat na, na het Kunduz, niet het Kunduz, maar het besluitvorming rondom Kunduz, dat was uh, in januari vorig jaar... ...daarna heeft Sap uh, het heel moeilijk gehad bij de kiezers. En uh, het is echt niet zo dat, dat, dat de kiezers massaal van GroenLinks onverdeeld achteren staan. Dus uh, en ik weet het niet. Ik heb uh, Ook bij bepaalde discussies heb ik Bibi gezien uh, op tv. Ja. En dat deed hij toch ook niet slecht. En zeker ook anders. En het zou best kunnen zijn dat toch... De mensen die zich van buitenaf een beetje opstellen en het anders doen, toch meer aantrekkingskracht hebben dan we op dit moment denken. Nou, gelukkig ben jij er om ons de komende vier maanden door deze woelige tijden te loodsen, neem ik aan. dank Stond, dankjewel. Graag gedaan. <middels> Gabriela, chill me, sweet about me. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, ik vond het persoonlijk een hele lekkere serie op de zondagavond. Gelukkig komt hij terug in het najaar. En dan heb ik het over de, de Nederlandse misdaadserie Pinoza. Penosa... met onder andere Thomas Agda. Nou ja, die ging vrij snel dood, maar die zat er wel in. En Monique Hendricks in de hoofdrol. En ik moet het oplossen, want Eerland zit in de bak. Het is te fout? Jij hebt makkelijk Lully. Ik zit er middenin. Hoe denk jij dat hij is neergeschoten? Waar is het spul? Ah! Ah! niet alleen wij Nederlanders vonden het een geweldige serie. Ook in Amerika zijn ze onder de indruk. Er komt namelijk een Amerikaanse remake van Penosa. Red Widow gaat die heten. En ABC, ABC, dat is een van de grote netwerken, die gaat de serie ontwikkelen. En alleen de Levita van NL film, dat is de producer van Penosa. Alleen, goedenavond. Goedenavond. Je hoorde dit weekend geloof ik uh, dat het doorgaat, hè, allemaal? Ja, dat gebeurt altijd s'nachts, want uh, in Los Angeles... Uh zijn ze natuurlijk veel later wakker, eh, ja. negen uur later. Dus eh, om drie uur s'nachts, ik moet je zeggen dat ik een beetje onrustig sliep... Eh, ja. checkte ik steeds mijn mail en toen om drie uur s'nachts eh, st stond het erop. Toen eh, kreeg ik de mail dat het doorging. En toen? Wat deed je toen? Nou, uh, toen even juichen en uh, <laughs> toen weer proberen te slapen. Dat duurde wel even een half uurtje. Uh, het was wel een hele lange geschiedenis, hoor. Ze hadden al een pilot gemaakt. En, uh, mm -hmm. nou, van alles gaat er natuurlijk aan vooraf. Maar dit was wel het grote moment. Is dit, als Nederlandse producer, is dit een beetje het, het hoogste wat je kan bereiken? Nou, uh, wij maken ook speelfilms. Dus een Oscar is misschien het hoogste. Maar uh, dit komt wel heel erg in de buurt. Omdat je natuurlijk als Nederlandse... Kijk, Nederland is een hele kleine markt en een heel klein landje. Uh, wij doen het op, op fictiegebied. Überhaupt op televisiegebied zijn wij een van de grotere landen in de wereld wel. Maar... Mm -hmm. uh, om iets aan een Amerikaanse network te verkopen... Ja, dat is, het is eigenlijk nog nooit gebeurd. Eigenlijk in heel Europa niet. Weliswaar met Big Brother, maar dat is geen fictie. Dus voor een drama serie is het geloof ik echt de eerste keer... dat een network dat echt uh, in productie gaat uh, nemen. En dus wat dat betreft is het wel echt een uh, jonge stroom. Ja. ja, en dan mag je ook best nog staan te shinen van trots. En dat doe je ook, denk ik. Ja, ik ben wel een beetje trots. <lacht> een beetje. Even nog een, een mooi fragmentje. Um, ik zei al dat Penoze, Het gaat over Monique Hendrik speelt de hoofdrol Carmen, de vrouw van een criminele baan... Die wordt weduwe. Ja, dan komt ze in het terecht in het mistige vakgebied. van haar overleden man. Ja, het was toch allemaal zijn idee? Wat was allemaal zijn idee. De kalk van Schiller. Die hele rip. Zonder hem was dit ook nooit gebeurd. Zij Steven dat dit eerwans idee was? Ja? Wiens idee dacht jij dan? Ja. Ik vond het een fantastische serie, Monique Hendricks in een prachtige hoofdrol. Weet je wie ze gaan nemen in Amerika? Nee, dat is nog niet bekend. Uh, kijk, het is uh, een van de redenen waarom het ook interessant is voor Amerika... is omdat het eigenlijk, een, zoals dat dan zo mooi heet, een star starveer-vehicle is. Dat betekent dat je eigenlijk een hele grote ster eraan kan koppelen. Omdat het voor ja, de wat oudere filmster perfecte televisierol is. Omdat het echt een soort grote hoofdrol is. Dus dat is aantrekkelijk. Ja. En, uh... wie, wie zou jij willen? Dat weet ik eigenlijk niet, ik heb niet zo over nagedacht. Uh, maar in ieder geval een naam. Iemand die bekend is van, uh, van speelfilms... waardoor het een extra aantrekkingskracht heeft op een groot publiek. Ik zit even mee te denken, maar ik, nou. ze zijn allemaal zo jong in Hollywood. Nou ja, dat Je is moet... dus precies uh, wat er zo goed aan is. Want die, ook die filmsterren worden ouder en ja. die vervallen dan eigenlijk... Uh, de, de, de grote filmrollen gaan dan eigenlijk naar andere jongere actrices. En dan wordt zo'n soort rol natuurlijk heel interessant. Ja, ja. Nou, goed, laten we het even over hebben over hoe het gegaan is. Want dat is wel een mooi verhaal. Um, want jij moet, ik neem aan dat jij. Ik bedoel, gaat het zo dat je dat je allerlei bandjes opstuurt? En dat je dan maar moet hopen dat ze dat afspelen. Nee, dat is eigenlijk vrij kansloos. In dit geval is het eigenlijk een beetje raar gegaan, want ik werd gebeld door een. Uh, een Amerikaan, Alon Aranya, geheten. Ja. En die uh, was op doortocht tussen Israël en, uh, en Los Angeles... was hij bij een vriend en die zei, je moet nu iets zien, dit is helemaal te gek. Dus hij keek ernaar en hij vond het inderdaad te gek. Dus uh, hij zocht de producent, dat was ik, hij belde me op... en hij zei, nou, dit vind ik zo goed en dit is perfect voor de Amerikaanse markt, wil je met mij samen gaan kijken... of we dat in Amerika kunnen gaan doen. Nou is mijn bedrijf onderdeel van een veel groter bedrijf... Endemol International, en mm -hmm. die hebben in 32 landen bedrijven. Dus het meest logisch was dat zij het gingen doen... maar in dit geval kreeg ik toestemming om met hem naar Amerika te gaan. Uh, dan krijg je eigenlijk bij alle grote studio's... Tenminste, als ze het interessant vinden, een uur, precies een uur, en een flesje water. <lacht> en uh, opeens was ik dus, uh, bevond ik me tussen alle grote studio En ze vonden het allemaal te gek en ze wilden uh, veel wouden het hebben. Um, toen, dat eenmaal, uh, toen die interesse er was, toen ging Endemol uh, USA erbij helpen. En die hebben uiteindelijk het uh, weten te verkopen aan, uh, aan ABC. En toen is er een pilot gemaakt. Uh, en die, uh, die vonden ze goed. En nu ja. wordt, het, uh, wordt het in productie Nou, je we hebt wel meerdere pilots, geloof ik. Ja, ze maken er wel 16 en daar 16. valt sowieso de helft van af. Uh -huh. Nou, die pilots die kosten allemaal, weet ik veel, 1, 2 miljoen per stuk. Ongelooflijk. Dus, uh, en die leggen ze allemaal voor, neem ik aan aan een publiek. En ja, die... daar zitten dan een paar studieobasen. En die eten dan een. een, een een borrelnootje, en die kijken naar die, naar die pilots... en die denken, nou, dit vind ik wel leuk, laten we dit doen. Zo stel ik het me in ja. ieder geval voor. Waarom is het eigenlijk wel een verhaal... want het speelt natuurlijk in de Nederlandse onderwereld... waarom is het een verhaal dat ook in Amerika aanspreekt, denk je? Nou, uh, dat is... Uh, de, de belangrijkste reden is, denk ik... omdat het, uh, omdat het een andere angle heeft... Uh, en dat is namelijk een vrouwelijke hoofdrol... die, uh, die uh, zich begeeft in het criminele circuit. Maar dat eigenlijk doet om haar familie te beschermen, haar kinderen... Nou, en dat is natuurlijk ja, heel Dat Amerika ligt natuurlijk heel ja, goed in Amerika. Precies. Dus, <laughs> ja. uh, dus je vergeeft het haar. Er is ook zo'n serie Breaking Bad. waar iemand die kanker heeft de meest gruwelijke dingen doet. Maar iedereen vergeeft het hem. omdat hij wil gewoon het uh, pensioen voor zijn familie uh, veiligstellen. En daardoor gaat hij kook uh, uh, uh, maken. want hij is chemicus. En ja. Dat is heel grappig. Maar dus dat is, het, dat is het goede eraan. Een vrouw die opkomt voor, voor de kinderen, voor de familie en die uh, noodgedwongen uh, een crimineel wordt eigenlijk. Maar ja, aan de andere kant houden ze in Amerika... het volgens mij wel erg van Disney-gevoel en, en goede eindes. Dus. En hier gaat Thomas Akda, daar iemand anders... geloof ik, in de eerste of tweede aflevering hartstikke dood. Gaan ze dat daar ook zo doen? Uh, ja, zeker. Uh, ze volgen eigenlijk het, uh, het script uh, voor een groot gedeelte. Het script hier is geschreven door... Pieter Korthuis, een hele serie is geregisseerd door Diederik van Rooyen. Ook mm. de tweede serie overigens. En we zijn nu bezig om de derde al te bedenken. En uh, dat volgens de grotendeels. Kijk, vroeger was, uh, to, uh, was Amerika veel zoeter eigenlijk dan het nu is. Het uh, publiek is ook veel meer gewend aan snellere vertellingen, aan, aan heftigere dingen. En ook zie je dat de networks nu tegenwoordig series bestellen die die niet allemaal uh, goed uh, aflopen nee, en de, die spannender zijn. Deense de killingen maken ze daar ook. Ja. Dus dat is ook weer iets ja. heel anders dan ze natuurlijk gewend zijn. Nou, mooi, goed nieuws voor jou en voor de Amerikanen. krijgen we een hele mooie serie bij. En wij kunnen het weer zien vanaf november. Ja, en, De nieuwe uh, serie. Ja, dan is de nieuwe serie op de buis. Daar ben ik blij mee. Alain de Levita van NL Film, dankjewel. je Jij bedankt. Radio 1, The Yellow Today. Nog 74 dagen en dan beginnen de Olympische Spelen in Londen. Elke maand uh, traint onze sportverslaggever Erben Wennemars mee met een speler die naar de Spelen gaat. Met een sporter. En dit keer traint hij mee met kogelstoter en discuswerper Rutger Smit. Een enorme gast van uh, bijna 130 kilo. Erben <laughs> was erg onder indruk, kan ik je vertellen. En hoe dat gaat, hoor je na het Wil je ons volgen op de webcam? Dat kan. Ga naar radio1.nl en dan vind je het vanzelf. Het is maandag, dus Joris Kreugel die deelt weer zijn geluksdubbeltje uit. En dit keer in Enschede. Waar stond de kraan? Hier op de parkeerplek. Ja, hier stond de kraan. Hier gingen we erin. En dan daar de lucht in. Welkom bij Victoria 28 in Enschede. En dan hebben we uitzicht over een voetbalveld. En jij hebt met je zoon samen in een kraan gezeten om naar een wedstrijd te kunnen kijken. Ja, er is dus vorige week iets gebeurd. Hier in de kantine. Het was er eigenlijk een beetje een woordenwisseling is geweest. En nou ja, de mensen die daarbij betrokken zijn geweest, die zijn dus allemaal geschorst. Jij ook? Ik ook. Maar jij voetbalt hier toch niet, hè? Nee, ik ben wel een hele grote fan van de A1 Victoria, waar mijn zoon in voetbalt. En die liefde ging zo ver dat jij hier amok hebt lopen maken in de kantine samen met een aantal andere mensen? Nou, waar mijn zoon dus bij betrokken was en een paar andere spelers van een andere team. Ben ik ben toch benieuwd, wat is er dan gebeurd? Nou, er is een beetje een woordenwisseling ontstaan... waardoor mijn zoon mij hier verdedigd. Niet eens met een speler van, uh, van hier, maar met een vrijwilliger. Toen vervolgens, toen is het bestuur naar jullie toegekomen... en die heeft gezegd van, uh, jij en je zoon... die mogen voorlopig hier niet meer het terrein op. Ik mag het heel als het terrein niet op. Dat heb je wel bond gemaakt. Nou, we hebben het niet bond gemaakt, maar dat is de beslissing van het bestuur. En daar gaan wij dus niet akkoord mee. Vandaar dat het hier bij de Tuchcommissie neergelegd... nou, we konden dus wel een compromis sluiten... maar dan mag ik het hele seizoen dus niet op het veld komen. En hoeveel wedstrijden moeten ze nu nog spelen? Als het goed is, moeten ze er nu nog vier, drie of vier spelen. En dat is de nacompetitie. En daar mag ik niet bij zijn. Dus als het niet zo mag, dan doen we het maar anders. En Diego mag er ook niet bij zijn? En Diego mag er ook niet bij zijn. Maar die verhoogde hoogtevrees, vanda vandaar dat hij dus niet uh, in het bakkie zat. Maar je zat wel samen met je andere zoon in? Mijn andere zoon en mijn andere dochter zaten erbij in. En waar stond Diego? Uh, Diego die was aan het oppassen op zijn broertje. Jij bungelde hier in die hoogwerken zo tussen die bomen door op over het veld. Precies, uh, daar bij de cornervlag. Hoe hoog hing je eigenlijk boven het veld? Nou, twintig. Een meter of twintig? Ja. En dan hang je hier zo twee keer, drie kwartier in een bakkie zo een beetje boven het veld. Ja, twee uur. Twee en wat zeiden ze hier bij Victoria? Nou, volgens mij vonden ze het geweldig. Ze hebben niet gezegd weg met dat bakje. Nee. Want uh, op dit trein mag je gewoon een hoog neerzetten. Dat klopt, dat mag. Kon je ook nog aanwijzingen geven vanuit het bakje? Ja en hoe? Wat <laughs> ja, heb je geschreeuwd allemaal? Oh, van alles, van alles. Word je ook niet een beetje voor gekken uitgemaakt? Dat denk ik niet. Uh, spelen na de competitie, hebben we gewonnen. Dus ze gaan we waarschijnlijk gewoon door. Ja. Uh, ze moeten ook uitvoetballen? Ja, ze moeten volgende week zaterdag naar Leek. Als we van Leek winnen, dat betekent weer dat ze hier waarschijnlijk ook weer een wedstrijd moeten gaan voetballen. Het zal me benieuwd, komt morgen uh, komt het voor de terugcommissie, Dus ik hoop dat ze een snelle beslissing nemen. Zodat hij dus zaterdag dus wel gewoon mee kan spelen. ja, je zoon zit waarschijnlijk op school hè? Dat klopt. Ik heb altijd uh, Joris geluksdubbeltje. Met een, een rosette is dat. Kijk eens. Ja, super. Wat je exact hebt gedaan, dat wil je niet vertellen. Maar ik denk dat het bestuur van Victoria 28 niet zomaar een beslissing neemt om een mensen te schorsen. Ik vind het wel een waanzinnig idee om dan voor met een hoogwerker boven het veld te gaan bungelen. Dan gaat je liefde wel heel erg ver. Ik respecteer dat je niet vertelt wat er precies is gebeurd. Jammer, ik had het graag willen horen van je. Maar ik hoop dat morgen het bestuur, de terugcommissie, de hand over het hart strijkt. En dat jij weer mag kijken en dat je zoon weer mag voetballen. Ja, dat gaan we echt met vertrouwen tegemoet. Zeker weer. Anders sta je hier weer binnenkort met de hoogwerker. Of twee weken. Ik denk niet dat het zo hard waait als nu. Nou ja, we hebben de paraplu bij ons. Dikke jas aan. Ik ben er helemaal voorbereid. Joris Kreugel was dat. Morgen is die er natuurlijk weer. Na 9 nog veel meer Be in It Today. Erbe Weddermars onder andere die gaat uh, meegooien met discuswerpen Rutger Smit. Het is een imposante man, dat zei ik net ook al. Erwin was onder de indruk. En um, we hebben het over het oranje gevoel. Waar is dat oranje gevoel? Dries Roelvink die presenteert zijn nieuwe single. Dat heeft natuurlijk met het oranje gevoel te maken. En Joko De Wit van de Oranje Campings die uh, vertelt hoe het nu is en vooral ook hoe vergelijking met vier jaar geleden. Check even thuis de reclame onze Twitter, twitter.com slash today Of onze Facebook, facebook.com slash today Hier is het nieuws. E. M. M. Want we gaan Focus wat meer DDDW maken. In ieder geval... Cappuccino?